van de gezondheid van de mijnwerkers. Het weer, het is helder en koud. In het binnenland enkele graden boven nul. Verder vandaag zonnig en zo'n 15 graden. Ook morgen opnieuw vrij zonnig, maar wel iets frisser. Dit was het. N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 Het is zaterdagmiddag, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij op Zaterdag bij CFM. Ja, de Turkije-gangers zijn weer terug. Ja, goed hè. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Rob. Zo ben je in een pot uh, pindakaas gevallen of zo. Ah, Dat kan je vragen? <laughs> ja, geweldig. Ja, ja, jij bent in een pot uh, Nutella, als al, beland, denk ik. Ja, eh, Nou, het ziet er uh, gekleurd uit hier ja. in de studio. <laughs>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 was de single uit de jaren 80 van Hollen Outs. Je hoorde out of touch. CFM Race Radio, Pit Report, Report. En we gaan over naar Jaap Koper. <laughs> Jaap op circuitpark voort. Goedemiddag Jaap. Ja, goedemiddag heren. Hallo dan. Ja.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 and <sighs>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 een Ford Mustang, een old Commodore, uh, die we in het uh, ja, eind jaren 70 hebben gezien. Een uh, Alpine Renault, een oude Ford Mustang, waar een slotenmaker onder andere ooit er nog gezien heeft. Uh, Iets zo'nzelfde soort type auto dan. Ja, en dat uh, maakt het een, uh, maakt het een uh, aardig uh, verhaal ervan uh, voor, uh, voor dit uh, moment. Uh, helemaal uh, hoe het erbij uh, staat met uh, de Youngtimers uh, weet ik ook niet precies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 dat wordt even kijken van hoe zich dat gaat verhouden in, in, in de eerste wedstrijd van dit weekend. Er worden nog, nog dan nog twee wedstrijden afgewerkt. Namelijk nog een race over 12 ronden. En natuurlijk de halfrace op zondagmiddag. Die dan met een rijderswissel onder andere gepaard gaat. Bij de Legends kan ik zeggen dat is... Uh... Peter van der Kolk, de leider in het klassement. En we gaan kijken hoe dat, hoe dat vanmiddag gaat, heren. Oké, okay, dankjewel Jaap Koper vanaf het circuit. Onze eigen Tasanboy was dat. Stond hij soms ook in de Tasanbocht? Je weet het vanuit natuurlijk. Deze plaat is speciaal voor Jaap Koper. Hier is Baltimore en Tasanboy.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 Ook weer in de sporthal een feest ja. voor, uh, voor de kinderen? Ja, dat, dat, dat gaat ook weer gebeuren. En uh, je hebben er zin in, denk ik. Ik denk het ook. Onweer, en alle Pieter komen weer mee. Ja, een Stuk of vijftig hadden ik begrepen. Uit, stuk of vijftig? <laughs> ja. Zo hé. Hey. Waar Heerlijk, had hij ze allemaal vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Geweldig. Uit Turkije misschien. Uit Turkije, ja, ja, ja. ja. <laughs>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 En verder, dat vind ik wel voor jou wat. Een nou. bingo-middag. We hebben hem net gemist in Turkije. Ja. De bingo-avond. Bingo ja, waar is dat? In pluspunt? Nee, het wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis door de AMBO. Oh, de Algemene leuk. Nederlandse Bond voor Ouderen.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 RUN! Right. Dat was Bluff met de countercrows. Je gaat toch niet zingen hè? Oh, nee, nee, nee, bespaar nee, me nee. dat alsjeblieft. spelen.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 komende dagen. Normaal is er in deze tijd de temperatuur namelijk een graad of 15. waarop, ja, dat is wel goed voor mij, want ik moet maandag weer welke werken, buiten werken, fris en fruitig weer beginnen. Ja, nou, jij zit top binnen de hele tijd. Aan het begin van de week dan valt het nog mee hoor, de temperatuur. Dus, ja. eh, eind van de week dan gaan we weer dalen, dalen, dalen, dalen. dalen, dalen, dalen. dalen, dalen. <laughs> het weer is uiteraard na te lezen op www.meteopagraaf.nl. En dan heb je een mobieltje, David.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 We hebben eigenlijk helemaal niks meer van dit uh, groepje gehoord, uh, Daan. Nee. In de jaren tachtig hadden ze een enorm grote hit met deze van When will I be famous? Ja, de vraag van vandaag. <laughs> en, uh, maar ja, Daan is het uh, gewoon uh, stilgebleven rondom deze boys. Rondom die andere boy is het niet stil. We hebben het natuurlijk over uh, Joop van Ness. Laten we snel gaan uh, naar het voetbal. AFC, daar spelen we vandaag tegen. En we spelen thuis toch, Joop. Goedemiddag.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 Ze er even langskomen, maar gaat zich voorlopig niet met de je van S.V. Zandvoort. Goed, wat, wat, wat is de belang? Ja, het belang is voor Zandvoort om het eens een keertje nou drie punten te gaan pakken. Want het is in vijf wedstrijden nog niet gebeurd. Twee keer gelijk gespeeld, drie keer verloren. En dat is echt niet is Zandvoorts. We zijn nu in de aanval. Bo, uh, Bas Lemmens aan de rechterkant van het veld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 like in a Dolce zo plaat op de achtergrond en dan een graadje of 33 buiten. Oh, nou, nee. Dus, oh ja. nee, dat, nee, nee, dat, nee, was, alas, eens. dat was, was eens. Dat was eens. <laughs> hey Robert, gaat In ieder geval hard... we mogen niet klagen toch over de temperatuur van no, vandaag? No, no, no. Nee, echt niet. Nee, echt dacht niet. ik ook. Hey, maar Rob, wat gaat het hard die tijd? Ja, het is alweer uh, einde van het eerste uur dan. Ja, ja, ja. Wat gaan we nou uh, naar nieuws doen? Zo dadelijk gaan we uiteraard weer terug naar het circuitpark Zandvoort naar ja. Jaap Koper. En, uh, natuurlijk... De volgende race die daar uh, gaat plaatsvinden is de Dutch GT4. Okay. Race nummer 1 over 25 minuten.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 What it's like to be hated, to be fated, to telling only lies, but my dream. To feel these feelings Like I do And I blame you No one bites back his heart On their anger None of my pain will Can show through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 cover They're sorry, and don't worry, I'm not telling.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 omdat er een verschil van inzicht is over de bestuurstijl die bij In Holland nodig is. Dat verschil van inzicht speelt volgens In Holland al langer... maar zou erger zijn geworden door de diploma-affaire. Een commissie concludeerde vorige maand... dat een grote groep studenten bij een opleiding in Haarlem... te gemakkelijk aan een diploma is geholpen. Bij een brand in Emmen is vanochtend een man om het leven gekomen. De brand brak rond half zeven uit, waardoor is nog niet bekend... Een vrouw kon het huis net op tijd verlaten, maar haar 44-jarige zoon overleefde de brand niet. Hij is vermoedelijk gestikt door de dikke rook. Op de Commonwealth Games in India is een Nigeriaanse deelnemster betrapt op doping. Het is het eerste dopinggeval van deze spelen. De Nigeriaanse atlete Osayemi Oludamola won goud op de 100 meter. Bij een controle werd ze betrapt op een middel dat onlangs aan de lijst met verboden middelen is toegevoegd. Oludamola heeft een contra-expertise aangevraagd. Volgens de organisatie van de gemene bestspelen... zijn er tot nu toe 950 dopingcontroles uitgevoerd. De 33 mijnwerkers in Chili die al ruim twee maanden vastzitten onder de grond... kunnen het niet eens worden over wie als laatste wordt gered. Dit weekend bereikte de boorden mijnwerkers op bijna 700 meter diepte. De schacht wordt nu verstevigd... waarna de mijnwerkers op z'n vroegst woensdag naar boven gehaald kunnen worden. De meeste mijnwerkers zien het als een eer om de ruimte als laatste in een speciale kooi te verlaten. De definitieve volgorde wordt vastgesteld door medische.